welkom en, um, dus vandaag hebben we het over de kracht gisteren was het in het licht van de liefde eigenlijk nu gaan we in het licht van de kracht van shambhala de kracht uh, zoals je weet is eigenlijk een ander geschenk dan de liefde de liefde is iets een vermogen dat we eigenlijk als menselijk bewust zijn en eigenlijk in alles wat leeft uh, inherent aanwezig is, ingeboren is maar dus ook de kracht is eigenlijk een ingeboren vermogen, het is de wil de goddelijke wil, je hebt de goddelijke liefde en je hebt de goddelijke wil de vader energie, als het ware en uh, de Shiva in ons en dus in alles zit er kracht, in alles zit er wil in alles zit er doelstelling, er is niets zonder doel, er is niets zonder betekenis, niets zonder plan eigenlijk, het is één groot plan, één grote uh, uitwerking van uh, doelstelling eigenlijk. En dus op die wijze ga je zien dat... Ik uh, ben eventjes nog de instellingen aan het... Zo. Uh, op die wijze ga je zien dat het levensaspect heel belangrijk wordt als we het over kracht hebben. Liefde is uiteindelijk een vermogen dat mogelijk is omdat we leven, dat omdat er leven is. Dus het levensaspect zelf, dat is eigenlijk die kracht. Het is een, de, de zuivere vorm van leven eigenlijk. En Het is dus heel belangrijk in dat proces dat we doorheen onze spirituele groei gaan beginnen merken dat we heel sterk aangetrokken worden tot het innerlijke leven, de innerlijke levenskracht. Ja, ik zie dat elke nog moet binnenkomen. Zo, ik hoop dat het gelukt is. Um, en dus die innerlijke levenskracht is eigenlijk uh, datgene dat alles animeert, dat alles zijn richting geeft, zijn oriëntatie geeft. En daarom merk je eigenlijk dat ook in ons leven het voortdurend een zoeken is, een tasten is, naar wat is eigenlijk de richting in mijn leven? Wat is eigenlijk het doel van mijn leven? En dat dat niet iets is dat vaststaat, dat dat steeds meer een onveranderlijke aard krijgt of een steeds minder concrete aard dat is zeker het geval maar je zoekt wel en je vindt wel altijd naar datgene dat u uh, bestemd is in feite en het is door die levenskracht dat we in een enorme beweging komen om voortdurend onszelf te leren kennen je voelt op den duur dat uw drang om het innerlijke leven voorbij de vorm voorbij de persoonlijkheid maar ook voorbij de vorm in alles wat je ziet ziet, uh, dus het leven in elke mens als het ware, in elke plant, in elk dier, dat je eigenlijk het leven daarachter probeert te zien. En dat is een innerlijk schouwen, dat is een intuïtieve waarneming, dat is doorheen de ogen van de geest eigenlijk, dat je de geest in alles gaat gaan zoeken. Dat je de betekenis of de intentie van de vorm probeert te begrijpen als je iets ziet gebeuren dat je je afvraagt ja maar wat zit daar eigenlijk als drijvende kracht achter op dat dit gebeurd is op dat dit tot stand komt dat je bepaalde um, mensen en gisteren we keken naar dat videootje en dan zie je bijvoorbeeld uh, een van de mensen uh, uh, bidden Um, dat je eigenlijk onmiddellijk kijkt naar wat daarachter zit. Niet naar dat bidden kijkt, maar naar de energie, de kracht die daarachter zit, die dat mogelijk heeft gemaakt. Die ervoor zorgt dat die vorm ineens dat begint te doen. Als we ons blind staren op de vorm, eh, dan gaan we altijd in gevolgen kijken. gaan we nooit in oorzaken kijken en dan kom je eigenlijk nooit in contact met het leven. Je bent bezig met het vergankelijke te zien voortdurend. Maar onze geest zal eigenlijk in onze spiritueel bloei ervoor zorgen dat je meer en meer aangetrokken wordt. Eerst innerlijk in jezelf tot dat leven en daardoor ook meer en meer alles rond u gaat gaan zien als de openbaring van dat leven, van dat doel eigenlijk. Dus dat je dat doel gaat vinden doorheen de vorm. Dat je de vorm bestudeert maar door naar de vorm te kijken ook de reflex begint te ontwikkelen en het vermogen ontwikkelt om het leven, de levenskracht, het doel achter die vorm te begrijpen, achter die uitdrukking te begrijpen. Dat je ziet daardoor dat je meer en meer in contact komt met de oorzaken van het leven, niet met de gevolgen, maar met de oorzaken. En dan ga je zelf ook meer en meer in de oorzaken gaan werken. Dan gaat je stoffelijk leven, je persoonlijk leven, steeds meer onvermijdelijk, de, de honger daarnaar wordt steeds groter, om te leven vanuit uw innerlijke en daardoor uw uiterlijke te zien uh, als een gevolg van uw innerlijk leven. Dat wat je uiterlijk schept een gevolg is van innerlijke gewaarwording, van innerlijke doelstelling. Dat als je verlangt naar liefde, dat alles wat je doet in de vorm een gevolg is van die liefde in jou. Dat, dat, niet, uh, dat je u niet meer gaat uh, vasthouden of uh, te nauw gaat kijken naar uh, persoonlijke reacties en persoonlijke uitwisselingen. Uh, maar dat je daar de heel grote betrekkelijkheid van in ziet. Dat je weet dat dat een uur later eigenlijk alweer verdwenen is. Maar dat de krachten daarachter altijd levend zijn. Dat de krachten daarachter uh, datgene is dat niet sterft. Datgene is dat niet uitgeput geraakt. Dus om daar dan in open te bloeien, in die diepere werkelijkheid van uzelf in de diepere werkelijkheid van alles, doorheen uzelf uh, dat is eigenlijk wat het spirituele pad aanreikt. En dat is niet eens een pad eigenlijk, hè, dat is gewoon een natuurlijke evolutie, de ene is daarmee bezig en de andere niet, dat heeft niet te maken met uh, iemand zijn uh, geluk of met iemand zijn kansen of iemand die meer bevoorrecht is, daar heeft het niets mee te maken is gewoon een natuurlijke evolutie dus je bent niet uh, uitverkoren, je bent ook niet uh, uh, degene die uh, het beter doet dan anderen ofzo uh, dat niet, maar je bent gewoon aan het doen eigenlijk wat je zo natuurlijk is om te doen je kunt dat niet vermijden eigenlijk je kunt niet anders dan die weg gaan die aantrekking is eigenlijk die levenskracht zoals ik gisteren zei, je voelt je eigenlijk in meditatie, de reden van je meditatie is om jezelf beter te leren kennen voor wat je bent en die honger om jezelf te leren kennen is eigenlijk... Uh uh, wordt uiteindelijk in beweging gebracht uh, door het leven zelf. Hè. Je, kunt dat niet, je hebt dat niet gewild eigenlijk, je hebt dat niet vooraf bestoten dat dat ooit eens ging gebeuren. Nee, het gebeurt gewoon. En ineens begin je een bepaalde aantrekking te voelen naar het innerlijke leven en de ander niet. En dat is gewoon een gevolg van evolutie. En dus gaandeweg neemt dat aan, uh, zwengelt dat aan eigenlijk, waardoor je op den duur gaat tot een besef komen, innerlijk, eigenlijk is er niets anders aan het leven dan het leven zelf te vinden eigenlijk. Eigenlijk is er geen hoger leven dat ik mij kan bedenken, geen hogere betekenis aan het leven die ik kan geven dan het zoeken naar wat het leven zelf is. Al het andere is eigenlijk dan uh, bezigheid als het ware voor de persoonlijkheid. Maar je voelt eigenlijk dat daar niets mis mee is, maar anderzijds voel je ook er is ook niks substantieel aan als het niet in het kader eh, kadert of niet in het kader leeft van wat eigenlijk het leven zelf eh, betekent. Wat je hier eigenlijk aan het doen bent, wat het doel van alles is eigenlijk. Dus die kracht... Die uiteraard zijn, uh, um, zijn bron op deze planeet in Shambhala vindt. Die kracht is dus de doelstelling en de levenskracht waar we eigenlijk voortdurend geanimeerd door worden en voortdurend door voortgestuurd worden om te evolueren, om te groeien. En het is een innerlijke kracht, een innerlijk vermogen uh, die in ons leeft, in ons hogere zelf leeft. Het is dus niet een vormelijke kracht. Die kracht zal wel in de vorm bepaalde vertalingen kennen. Als we ons kracht krachtig voelen in de persoonlijkheid, komt dat eigenlijk vanuit een instroom van die vaderenergie, die dan nog misschien eerst niet gevoeld wordt, maar zich dan vertaalt in persoonlijke kracht, persoonlijke trots, persoonlijke dominantie, persoonlijke uh, uitingen van kracht eigenlijk, maar meer en meer wordt het dan ook gevoeld als een gevolg eigenlijk in de vormwereld van een innerlijke kracht. Dus die innerlijke kracht wordt steeds meer duidelijk in u. Je ziet eigenlijk doorheen de vormwereld, ook door uw eigen vormwereld, door wat je uitdrukt, zie je eigenlijk, als je bijvoorbeeld kwaadheid of agressie uitdrukt, is dat eigenlijk kracht in openbaring, maar nog persoonlijk begrepen, nog persoonlijk geïnterpreteerd, nog niet geestelijk ervaren, nog niet in zijn zuiverheid gekend, maar het is wel kracht in openbaring. En dus, die goddelijke kracht... Wenst steeds meer. Um, die Goddelijke Kracht wenst steeds meer uh, ook uw persoonlijke leven, uw persoonlijk vormleven te doordringen. Zodanig dat dat vormleven een rechtstreeks gevolg kan zijn van die Goddelijke Kracht. Dat dat niet uh, een leven op zichzelf is, maar een leven in verbinding met, het godlijke, met die Goddelijke Kracht in u dat is zaligmakend, want die kracht is pure vrede, uh, pure vertrouwen eigenlijk, een enorm vertrouwen in het leven zelf, in de besef van je eigen kracht, je eigen onsterfelijkheid eigenlijk, want die kracht is die levensimpuls uh, en je voelt dan eigenlijk dat daar een, uh, ja, een ongenaakbaarheid eigenlijk in zit, niet van de persoon de persoon gaat dat dan weer ervaren als untouchable, hè, dat die denkt van ik ben onaanraakbaar hè, ze kunnen me niks maken dat zal de persoon uh, ervaren als die die kracht voelt instromen maar gaandeweg transformeert dat dan loutert dat dan, gaat dat persoonlijkheidslichaam steeds meer zuiver worden, transparant worden voor die kracht, en dan krijg je eigenlijk een totale uitstraling, meer en meer, van die goddelijke kracht, dus dan wordt de persoonlijkheid een, um, een vertaler, een instrument een, een evenbeeld eigenlijk van die kracht daarom dat God zei dat hij de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen de god in u het goddelijke in u zal op den duur Doorheen de incarnaties en doorheen de zelfopgelegde inspanning, eigenlijk om te bloeien in die deugden, en te bloeien in die kracht, en uw persoonlijkheid te transformeren in dat Goddelijke, doorheen die tocht, eigenlijk, zal elke mens uiteindelijk het evenbeeld worden van uh, het Goddelijke vermogen, eigenlijk, de Goddelijke uh, substantie die u eigenlijk um, beleeft, belevendigt, in het indruk. En dus met die kracht kun je dus eigenlijk niet anders dan zien dat er uh, een, een, ja, een grote, um, een, een diep verlangen eigenlijk komt naar het Goddelijke in jezelf. De kracht brengt ons altijd tot bij het Goddelijke. Je hebt eigenlijk een drievoudigheid in het hogere zelf, het licht, het hogere mentale, de ziel de liefde, het boeddhisch bewustzijn, waar we gisteren eigenlijk ook bij stilstaan, het christusbewustzijn, het geschenk van liefde, en het geschenk van het vermogen van de liefde ook, en de hogere kracht, eigenlijk het atmisch gebied, die dan uiteindelijk in een drievoud zullen synthetiseren in de monade, in dat eenpuntig leven. Maar dus die atmische kracht, dat atmisch gebied, de geestelijke wil in iedereen, in elk atoom ook, dat is uiteindelijk die... Uh, die kracht waar je op den duur danig naar zult verlangen, omdat je voelt dat daar pure vrede leeft, pure doelstelling, pure betekenis, en dat geeft vrede. Als we de betekenis van ons leven niet goed begrijpen, dan geeft dat spanning, dan geeft dat verwarring. Maar in die vrede merk je dan dat er eigenlijk een doel is dat je steeds meer uh, beseft, en dat ook steeds, zoals ik al zei, abstracter wordt eigenlijk. Een doel dat steeds minder concreet is, maar steeds meer in een abstractheid komt. Het doel van de liefde kan op zoveel wijzen uitgedrukt worden. Dus in het hogere zelf krijg je eigenlijk vrijheid. Je wordt niet meer vernauwd. Je persoonlijkheid blijkt werkelijk ten dienste te staan, klaar te staan als het ware, paraat om je hogere zelf te manifesteren. Je goddelijke zelf, je Diadische goddelijkheid, als ik het zo mag zeggen, uw dievoudigheid, uh, en dus doorheen uw instrument, doorheen dit vormleven, doorheen deze incarnatie krijg je dus de gelegenheid om steeds meer dat innerlijke leven in u tot openbaring te brengen. En zoals we bij Shambhala, of zeker bij de volle maan Stier gisteren misschien eventjes besproken hebben, en zeker de laatste dagen, weet je dat Stier het teken is van begeerte. Begeerte krent vaak misschien nogal een negatieve connotatie en dat hoeft eigenlijk niet het geval te zijn. Begeerte is eigenlijk de kracht van beweging. Begeerte is... Uh Datgene dat alles in beweging brengt, het schept voortdurend. Je kunt niet zonder begeerte iets in beweging brengen. Evolutie is begeerte eigenlijk, begeerte van de kosmos. De kosmos begeert iets en daardoor komt iets tot stand. En dat is een goddelijke begeerte, maar dus begeerte is eigenlijk de wil van God. En als dat dan zich persoonlijk vertaalt, wordt dat een persoonlijke begeerte. Dan geeft dat u het gevoel van kracht eigenlijk. Als je iets begeert, krijg je het gevoel van kracht. Je krijgt het gevoel dat je iets kan veroveren, als het ware. Dat je iets kan tot u trekken. Dat datgene wat je verlangt, dat dat er ook kan komen. Dus je krijgt een scheppende kracht. Je krijgt een gevoel van schepping. Dus dat geeft kracht eigenlijk. Het is dat wat bedoeld wordt met kracht. Die ervaring waarin je je een schepper begint te voelen. Waarin je je machtig in het leven begint te voelen. Of over het leven, of in het leven. Dus dat is eigenlijk het gevoel van begeerte. Maar als dat dan een instinctief of een uh, begeertenis van de zonnevlecht, van onze emoties, dan wordt dat dus een emotionele begeerte en dan zie je dat dat eigenlijk een bindend wordt, dat dat een, vluchtig, een, een vluchtige wil wordt, dat die reflectie van de wil, de begeertekracht... Uh, dat dat in de persoonlijkheid dan eigenlijk een gevoel geeft van binding. Niet van vrijheid, niet van standvastigheid, niet van vertrouwen, maar juist een wantrouwen, juist een onzekerheid. De emoties in haar begeerte, zoals we ze kennen, onze gevoelsaard, als die iets begeert, als die iets verlangt, dan brengt dat eigenlijk onrust. Dat brengt nooit geluk op het moment van de begeerte, dat brengt enkel geluk heel kort dan op het moment dat de begeerte ingelost is, bevrijd is als het ware. Maar de ganse tocht naar de begeerte is eigenlijk, als je goed durft kijken, een weg van Onrust, een weg van spanning eigenlijk. En dat is niet zo in de goddelijke wil. In de doelstelling van ons goddelijkheid, in, in de begeerte van ons goddelijkheid eigenlijk, daar vind je een tijdloosheid. Omdat je in de abstracte begeerte komt. Je komt niet in een concrete begeerte, niet in een resultaatsgebonden begeerte. De Bhagavad Gita zei dat ook. Hè? Dus hij die gelukkig is, is degene die eigenlijk zijn acties uh, los kan koppelen van resultaat. Die gewoon vanuit de wil van zijn vanuit het besef van wat goed is om te doen, handelt, maar verder alleen maar bij de handeling stilstaat en niet bij het resultaat. Die geeft om te geven en niet om iets terug te krijgen of om een resultaat te zien. Het resultaat is het geven, is de inlossing van de wil eigenlijk. Thy will be done, dat de wil van de vader uh, geschieden, dat is eigenlijk die goddelijke wil in onszelf. Waar we mee verbonden zijn of daardoorheen verbonden zijn met het grotere wil, de grotere wil op deze aarde, Shambhala. Dus alles wat wij begeren is eigenlijk in onze persoonlijkheid een reflectie van Shambhala. Is eigenlijk een uitwerking van de wilskracht van deze planeet, een doel van deze planeet. En doorheen begeerte leren we eigenlijk, en dat is wat de Boeddha aanbracht, hebben we gisteren gezien, Doorheen het inlossen van begeerte beginnen we te leren wat begeerte eigenlijk doet, wat begeerte teweeg brengt. En dat dat eigenlijk niet het geluk is dat we zoeken. Het lijkt eventjes de weg naar ons geluk te zijn, maar doorheen de levens en doorheen de menselijke ervaring begin je dan te merken. Ja nee, elke keer als ik in dat begeerteveld kom uh, van de persoonlijkheid dan begint dat eigenlijk onrust te creëren, snijdt mij dat eigenlijk af, en dat ga je meer en meer voelen ook, van uw meditatieve toestand, van je contact met het licht bijvoorbeeld, als je doorheen de dag van tijd tot tijd dat licht in het hoofd probeert te contacteren bijvoorbeeld, of die goddelijke kracht probeert te laten instromen, eh, als je dat doet, dan ga je merken dat die stroom onderbroken wordt op het moment dat je bewustzijn zich verplaatst naar die begeerte aard bijvoorbeeld. Als dat in een waarneming blijft, is dat niet zo. Maar als die energie of die waarneming zich begint te versmelten met die begeertekracht, dan verlies je ook de waarneming en begin je eigenlijk te handelen naar je begeerte. En dan drijf je het voertuig, je lichaam aan... Uh, tot het verlossen of inlossen van die emotionele begeerte en ben je eigenlijk het contact met je uh, geestelijkheid verloren. En door dat proces, door die pingpong als het ware, krijg je eigenlijk steeds diepere inzichten, dat is wat de Boeddha ons leerde, door zelf waar te nemen, word je je eigen wijsheid. En zie je ineens, ja maar, mijn geluk ligt eigenlijk in die geestelijke ervaring, in datgene dat geen voorwaarden stelt, in datgene dat vrij is dat beschikbaar is overvloedig, altijd in mij aanwezig is. Er is altijd liefde in mij, ik hoef daar niets voor te doen. Maar het betekent wel dat je je erop zult moeten richten natuurlijk, dat je ermee wenst te versmelten, en dat is dan wel uh, hetgeen dat daagt eigenlijk, dat die verbinding daarmee met dat zo zoete eigenlijk, dat je dat op den duur niet meer wil verliezen, niet meer wil onderbreken, en dat je net daardoor eigenlijk het contrast heel sterk ervaart wanneer dat wel gebeurt. En zo kom je tot wijsheid. Zo komen we tot een innerlijk begrijpen van een intuïtief zien eigenlijk, van wat de energie van begeerte teweeg kan brengen, zowel in zijn hogere als zijn lagere aspect. En dat is bevrijdend inzicht. Dat is dat licht eigenlijk. Dat is die wijsheid van de Boeddha, waar die zo belangrijk blijkt op het pad naar verlichting. Dat je doorheen het bestuderen van die kracht eigenlijk, ook ziet dat daar begeerte in zit maar dat die persoonlijke begeerte heel vergankelijk is, dat die niet standvastig is, dat die ons niet in een richting houdt eigenlijk die gaat van links naar rechts, naar boven, naar onder, en van voor naar achter, maar er zit geen lijn in eigenlijk. Er zit geen standvastigheid in. Die gaat zeker niet in het midden blijven staan, dat gaat niet. En dus die schommelingen, die paren van tegenstelling wordt dat vaak genoemd, die schommelbeweging met dan af en toe een punt van evenwicht, waardoor je meer en meer uh, herinnerd wordt aan die rotsende branding, die kracht in u, die wilskracht... Uh, door dat eigenlijk te ervaren keer op keer begin je eigenlijk in een grotere vrijheid te komen en een oriëntatie van dat verlangen van dat te begeertevolle naar eigenlijk uh, het goddelijke verlangen in u, de goddelijke begeerte, de goddelijke wil. Want die wil is standvastig, die wil is te betrouwen. Die wil is als een eeuwige rots eigenlijk in uw bewustzijn, die alle golven van vergankelijkheid en van alle uh, vergankelijke ervaringen over zich heen laat uh, spoelen, maar nooit eigenlijk zelf veranderd of meegesleept wordt. Dus die rots van eeuwigheid, die rots in de branding, dat is uw goddelijke kracht. Dat is het zwaard in uw bewustzijn, eigenlijk. Het zwaard dat alles onderscheidt en toch zelf nooit uh, gesneden kan worden. Die altijd in zijn kracht blijft staan, in zijn goddelijke kracht, in zijn lichtgevende en liefdevolle kracht van het zwaard zelf in u. Dus dat zwaard eigenlijk is uh, in de symboliek, het zwaard van Aarsengel Michael ook, is dat zwaard van pure kracht, van onderscheiding, die zegt dit is mijn wil, mijn goddelijke wil, niet mijn persoonlijke wil. En ik laat dat steeds meer indalen tot in mijn persoonlijkheid. En daardoor zal trouwens eerst de persoonlijke begeerte gelouterd worden. Hoe meer kracht erin stroomt in uw leven, hoe meer eigenlijk datgene dat u nog afwendt, van die kracht uh, zal eerst naar boven komen om gelouterd te worden, om bevrijd te worden, zodanig dat laag na laag in uw dagdagelijks bewustzijn en ook in uw onderbewustzijn datgene dat u eigenlijk nog afwendt van kracht naar boven kan komen. En dan zal meditatie altijd vruchtbaar zijn. Dan ga je zelfs in het gevoel van pure begeerte, of in een totale mentale storm, waarin dat je denkt: ja, maar mijn meditatie dat werkt hier helemaal niet. Hè? Ik ben voortdurend eigenlijk aan het uh, pingpongen, ik ben nooit in een rust, ik ben eigenlijk alles aan het verliezen in deze meditatie, er is niets vruchtbaar aan dan ga je wel zien dat dat vruchtbaar is. Dan ga je voelen, ah, dit is echt een gevolg van die kracht. En het is niet omdat ik twee weken geleden een prachtige ervaring had in meditatie, dat mijn meditatie twee weken later daardoor lijkt naar beneden of achteruit te gaan. Wel een tegendeel, het is eigenlijk een voortzetting, altijd, van een steeds grotere bloei. En die bloei gaat doorheen wat wij persoonlijk misschien ervaren als eh, hoogte- en laagtepunten, maar dat zijn het niet. Op het pad zelf, vanuit het zichtpunt van die kracht, zie je dat alles gewoon een toename is van het hogere zelf dat alles wat je meemaakt bijvoorbeeld, ik had dat vroeger heel vaak en soms nog als ik uh, een darsan van moeder Mira kreeg in het licht dus dat mijn mentale werkelijk op hol sloeg gewoon. mijn mentale werd gewoon zo actief, omdat dat het licht is natuurlijk en dat leek dan een heel onvruchtbare ervaring, maar dat is het niet het is juist een toename van licht en dat zorgt er juist voor dat de vrede in het mentale zal kunnen toenemen doorheen de bevrijdingen van al datgene dat het nog onvredevol maakt eigenlijk dus meet uw succes niet af in de vormelijkheid maar in uh, de vooruitgang van de openbaring van de vuren van uw hogere zelf daar zit werkelijk de, de volledige evolutie en daar zit de enige evolutie die je kunt uh, als waarde, waardevol of als waardemeter gebruiken eigenlijk als je dat zou wensen dus meet uw resultaten niet af uh, vanuit het persoonlijk perspectief. Het is niet uh, het persoonlijk welbehagen dat ons vertelt hoe uh, goed we aan het evolueren zijn. Uh, het is niet dat dat gemeten dient worden. In tegendeel, vaak ga je juist in veel ervaringen van persoonlijke strijd staan en ongemak, net omdat er heel veel loutering bezig is, net omdat er heel veel vuur aan het indalen is. Je hoort dat ook, of je leest dat in de geschriften. Uh, in de uh, esoterische werken, die grote fasen van inwijding, want dat heeft ook altijd met kracht te maken, de poorten die geopend worden, de innerlijke deur die uh, opengezet wordt, bij die fasen van grote inwijding zal je merken dat er eigenlijk altijd uh, um, een grote verschuiving gebeurt die voorafgaat of die eerst vooraf gegaan wordt door eigenlijk enorme turbulentie door enorme crisissen eigenlijk die persoonlijk zouden kunnen ervaren worden als zelfs het totaal verliezen van je spirituele interesse dat je denkt van ja maar nu is er niks in mij dat eigenlijk nog met dit leven wil bezig zijn, geef me maar gewoon dit oude leven van verlangens en alles wat je maar wilt dat je zelf ziet van ja, het wordt op, tot op dat punt eigenlijk gedreven. En dan weet je eigenlijk steeds meer dat dat juist die innerlijke levenskracht is, die innerlijke triade is die helemaal zich wenst neer te zetten in je persoonlijk bewustzijn. Dus daarin kunnen we onze bloei zien en die is permanent en dat is die goddelijke wil. Die begeerte van de persoonlijkheid die schiet in alle richtingen eh, en die geeft u het gevoel van snelheid en geeft u het gevoel van onrust en enorme beweeglijkheid, alsof je van links naar rechts moet schieten eigenlijk, eh. doet me soms denken in die films zie je soms eh, fases waarin superhelden versneld worden en zich verplaatsen eh, als het ware in een versneld tempo, dat je zo de, uh, de uitwasemingen van een silhouet ziet en dat ze vooruit schieten, uh, zo zijn verlangens vaak. Hè. Die, die zien iets en die vliegen daarop eigenlijk. Hè. En dus dat is onrust. Dat zorgt ervoor dat je geestelijk contact verloren geraakt. En dus uh, die geestelijke wil is het tegenovergestelde. Dat is pure vrede. Dat is het zwaard in u dat eigenlijk gewoon staat te glanzen en gewacht wacht eigenlijk om te mogen indalen, om doorheen uw kanaal in te dalen als een zwaard tot in uw stuitcentrum, zodanig dat uw ganse vormleven ook doordrongen wordt van wilskracht. En dan zie je dat daar eigenlijk een enorme uh, kracht van uitstraalt. Dat, uh, wanneer je openbloeit in je goddelijke kracht, dat dat eigenlijk een enorme standvastigheid met zich meebrengt, dat dat eigenlijk steeds meer de perikelen van je persoonlijk wantrouwen of je onvertrouwelijkheid uh, um, eigenlijk niet meer zal doen wankelen. Dat dat eigenlijk zo standvastig wordt dat je dat gewoon kunt waarnemen, dat je misschien ziet dat er twijfel komt, maar dat die kracht op zichzelf, de ervaring van kracht voldoende is om u in uw wilskracht, in uw doelstelling te behouden eigenlijk, dat je voelt dat die kracht, dat dat onaantastbaar is, dat daar niks tegenin kan gaan, omdat dat geen vorm heeft, dat is een abstracte energie, dat is een abstracte ervaring, dus je voelt gewoon, eh, er is niks dat dat kan raken, het heeft geen vorm om beschadigd te geraken, het is pure kracht op zichzelf, pure openbaring, dus je kunt er niks tegenin doen, in gaan eigenlijk. En dat is dat grote, dat, dat heel belangrijk te onderscheiden, uh, uh, tweevoudigheid eigenlijk, uh, die kracht tussen persoonlijke wil en goddelijke wil. Het is beiden begeerte, het is beiden uh, de goddelijke kracht in openbaring, maar het ene zal u diep gelukkig maken en een diep vertrouwen geven in het leven, en het andere zal ons leren hoe we eigenlijk van die pingpong uiteindelijk tot in ons geestelijk geluk kunnen komen, dat we het geluk niet langer leggen in het vervullen van die begeerte eigenlijk, en dat je dus ziet dat uh, datgene wat de mens eigenlijk is, dat dat een evenbeeld is van zijn verlangen. Wat je rond je ziet, wat je, hoe je je leven, eigenlijk, de kaart van je leven of het landschap van je leven, als je dat even zou overschouwen, wat je daar nu in ziet, is eigenlijk een gevolg van onze begeerte, van ons verlangen, van onze wil. En naar gelang wat je ziet, zal dat uh, enerzijds misschien een bepaalde reflectie zijn van persoonlijke wil. En anderzijds zal dat ook een reflectie blijken te zijn van die goddelijke wil, uw spirituele wil. Dat je ergens uh, in dat landschap heel wat lijnen ziet en heel wat uh, uh, opbouwende krachten ziet die eigenlijk het resultaat zijn van uw spirituele zoektocht, van uw honger naar kracht eigenlijk, naar doelstelling in uw leven. En anderzijds misschien andere zaken in uw omtrek ziet die een reflectie zijn van wat je meedraagt in de schepping van uw persoonlijke begeerte. Dat is allemaal prima, er is niks om te beoordelen. Het is gewoon een vaststelling die je maakt. En daarom, ik heb het gisteren denk ik gezegd, of een ander moment, uh, dat uh, Christus zei, uh, dat tegen, uh, uh, of liet optekenen, op dat zijn discipelen of zijn apostelen niet zouden vechten voor zijn uh, voor zijn instandhouding van zijn leven eh, of tegen de inval van de Romeinen eh, omdat zijn koninkrijk van ergens anders was zijn geluk kwam van ergens anders zijn geluk zat hem niet in de vormwereld zat hem niet in het in leven houden van zijn lichaam maar in de verwerkelijking van zijn geest in de wilskracht, in de levenskracht in die vaderenergie waar hij zo vaak over sprak hij wil altijd bij zijn vader zijn Hij laat eh, mijn geest tot bij de vader keren, dus je voelt eigenlijk dat die goddelijke kracht u in zo diep vertrouwen kan geven in het leven dat je het vormleven zelfs niet eens meer in beschouwing neemt als een reflectie van het leven. Het is gewoon één continue stroom van leven, met af en toe eens een huls van, het, van de vorm rond, als het ware, maar het leven zelf is één continue openbaring. Dat houdt niet op, eigenlijk. En die vorm is er om in bepaalde aspecten te groeien, maar eens die vorm weer weg is, blijft wel die goddelijkheid en nu die triade, blijft altijd staan. En is altijd... Aan het toenemen in zijn glans eigenlijk. En dat is dus het geestelijke, uh, de geestelijke bloei die je kan vaststellen. Die niet ontmoedigt, maar juist zeer sterk aanmoedigt en bevredigt in feite. Dus als je dat voelt toenemen, dat die vuren instromen, dat, dat licht toeneemt, dat de kennis in u, de geestelijke kennis toeneemt, het inzicht toeneemt, dat uw liefdesaard toeneemt, dat uw neiging om liefdevol te zijn, om het vuur van liefde in de diepte van uw wezen te gaan zoeken en dus ook de levenskracht in u, het goddelijke in u, wenst het exploreren en dat die kracht daardoor meer en meer toeneemt, dat het vuur van kracht meer en meer gevoeld wordt, dat het zwaard in u eigenlijk steeds meer doordringt, dan weet je eigenlijk dat je geestelijk aan het bloeien bent, dat je een opwaartse weg aan het gaan bent en dat dat onvermijdelijk zal vervuld worden, onvermijdelijk en dus die geestelijke kracht eh, is iets dat je of die geestelijke triade is niet iets dat de persoonlijkheid kan doen je kunt niet met je persoonlijke wil de goddelijke wil naar beneden halen het is door u te openen door steeds meer de persoonlijkheid zo te openen uw bewustzijn zo te openen dat je eigenlijk voelt dat je zo begeerteloos wordt eigenlijk in je persoonlijkheid dat daardoor net, dat je mentale zo doorlaatbaar wordt, dat daardoor net eigenlijk het goddelijke kan instromen, dat die eh, vuren kunnen indalen, en dus als, als je zegt open mijn bewustzijn daarvoor, betekent dat eigenlijk dat je doorlaatbaar wordt, transparant wordt, eh, eh, loskomt van persoonlijke gedachten, van persoonlijke verlangens, zodanig dat er een danige rust zit in de persoonlijkheid, dat er daardoor eh, instroom mogelijk wordt. En dan ga je zien dat als die instroom begint, dat er weer van alles begint in de persoonlijkheid ook. En dat is goed, dat is niet nadelig. Het kan goed zijn dat als die kracht indaalt, of het licht indaalt, zoals ik al zei, dat je misschien heel mentaal uh, overactief wordt. En dat je zo overstuur geraakt, dat je denkt van ja, maar ik ben hier helemaal niet meer aan het mediteren. Eigenlijk. Ik voel dat licht ineens niet meer, ik ben uh, helemaal afgeleid weet dan opnieuw dat dat eigenlijk een gevolg is van uw meditatie, van uw licht dat instroomt en daardoor bepaalde emoties naar boven brengt juist. Dat je misschien na vijf minuten al het gevoel hebt van, ja maar ik ben helemaal niet geconcentreerd. Ik ben voortdurend maar aan het denken aan dat ene iets waar ik morgen mee bezig moet zijn. Weet dan dat dat een vaststelling is van wat er in uw bewustzijn leeft is iets dat leeft in je bewustzijn en daardoor gezien wordt. Had je, dat niet, uh, had je daar niet over gemediteerd, had dat misschien niet het daglicht van uw bewustzijn gezien. En was dat eigenlijk een onbewuste uh, uh, spanning die voortdurend daar was. Dus je neemt acten van heel veel zaken door te mediteren. En het nemen van die acten is op zich uh, een heel belangrijk iets. Dus onderschat niet de waarde van het kunnen opzetten. Observeren, het kunnen objectief kunnen waarnemen. En dus op den duur zal dat hogere zelf, eigenlijk, in de eerste plaats het hogere mentale, uw ziel, een toeschouwer worden, maar op den duur ook de hogere lichamen, uw zonnevuur en uw kracht eigenlijk, zullen allemaal een deel van u zelf worden, Weet ongoed, dat is een onpersoonlijk zelf, je kunt daar geen naam aan geven, je kunt dat niet van u noemen, dat is een onpersoonlijke kracht, een onpersoonlijke liefde, die ook weer deel uitmaakt van die universele krachten, die universele liefde, dus het is een deeltje daarvan eigenlijk, en dus... Uh, als die hogere vuren de waarnemer worden van uw lagere zelf eigenlijk, van uw instrument, dan ga je zien dat laag na laag eigenlijk, en dat zijn die gelaagdheden, die eterlagen in elk bewustzijnsgebied, laag na laag wordt dan eigenlijk uw denken begrepen ga je beginnen zien dat je niet alleen je dagdagelijks denken, je waakdenken als het ware, van dit moment, niet alleen dat gaat kunnen begrijpen en waarnemen en zien, maar dat ook de gelaagdheden in het onderbewustzijn van dat denken, die zaken die dan naar boven beginnen borrelen, uit je geschiedenis, uit je karmische geschiedenis, dat dat ook steeds meer gekend zal worden, gezien zal worden in een objectieve waarneming. Het hoogte zelf heeft geen enkel oordeel. Het is uw eigen God in uzelf eigenlijk. Dus eh, het is als het ware God die mededogend kijkt naar wat de persoonlijkheid in zich draagt en daardoor gaandeweg kan beginnen in het daglicht brengen en komt het in het licht, komt het in het bewustzijn van de vuren, dan transformeert het, sowieso. Het wordt altijd geheeld in de vuren. Dus kun je waarnemen vanuit het licht, dan zal datgene wat het licht naar boven draagt geheeld worden in het licht. Kun je het waarnemen vanuit de liefde, dan zal het geheeld worden in de liefde. En zo zal op den duur, als al die gelaagdheden, stapje voor stapje in uw meditaties en doorheen de, het leven van dienst en studie. Als dat steeds meer indaalt, dan ga je zien dat al die gelaagdheden, al dat onderbewuste, wordt zo bewust en zo doordrongen van die vuren eigenlijk, dat uw persoonlijkheid niet verschilt meer van uw hogere zelf. Dat de God of de mens in u, de mensgod is geworden als het ware. Ik wil die woorden niet te groot gebruiken nu, of niet het laten lijken alsof dat dat uh, ja, God is in, zoals we het misschien soms uh, vroeger geleerd hebben. Maar dat je wel ziet dat je meest goddelijke uh, capaciteit, je meest goddelijke vermogen als mens gerealiseerd wordt tot in de persoonlijkheid. En dan word je eigenlijk een meester. Dan ben je een meester uh, in openbaring. En dat is natuurlijk een werk van levens, van vele levens, maar het is wel een tocht van steeds meer vreugde, steeds meer scheppende kracht in de deugdzaamheid, zodanig dat die goddelijke wil tot in uw mentale doordringt, tot in uw stoffelijke doordringt en dat alles wat je wenst te scheppen in overeenstemming is met het doel van de planeet, met het doel van Shambhala. Dat Shambhala eigenlijk in uw cellen komt, dat Shambhala in uw atomen komt. Van al uw lichamen en dat je dus eigenlijk weet wie je bent: Ken uzelf, zei het orakel van Delphi. En dat heeft, heeft een enorme, eh, enorme draagkracht, die boodschap. Het gaat over zoveel, het gaat over zo'n grote geschiedenis die je wenst te transformeren in alle deugden, in alle goddelijkheid van jezelf, in je hogere zelf, dat ken jezelf, eigenlijk betekent: laat je hogere zelf, je eigen goddelijke vonk, tot in het laagste, eh, tot in het meest dense van je bewustzijn, tot in de het grootste diepte van je bewustzijn, indalen eigenlijk. En dan eh, sta je eigenlijk in een openbaring van die boodschap, ken jezelf, voor wat je bent eigenlijk. Dus het is een ganse tocht van gewaarwording en uh, die geestelijke aspiratie om dat eigenlijk te realiseren zal alleen maar groeien en groeien en groeien tot je voelt van er is alleen maar dit eigenlijk te bereiken in het leven en al het praktische is er eigenlijk net om dat te bevestigen net om dat innerlijk te realiseren te tonen dat het zo is voor mij om mezelf te kunnen overtuigen steeds meer, dat ook het praktische leven een reflectie van dat goddelijke is. Dat ik de materie, en mijn eigen lichaam, en ook de materie van geld, de materie van stoffelijke voorwerpen, dat ik dat niet zie als iets apart van bewustzijn. Dat ik dat niet zie als, ja, maar dat staat er wel los van, hè? dus dat moet ik wel praktisch toch allemaal regelen, en dan kan ik mij ondertussen uh, uh, parallel met spiritualiteit bezighouden. Zo gaat het niet. Hè? Dus op de duur wenst dat bewustzijn ook in uw materieel uh, atomen te komen... En dus dan zie je eigenlijk dat ook de vormwereld, de stoffelijke atomen, de stoffelijke wereld, een reflectie zijn van goddelijk bewustzijn. En dat dus ook die stoffelijke wereld een pure uitdrukking is van de doelstelling van je goddelijkheid, van die kracht in de openbaring. En dan eh, krijg je natuurlijk een veel dieper vertrouwen dat alleen maar toeneemt, in ook de stoffelijke werkelijkheid, in uw stoffelijke realiteit en dat is natuurlijk een uh, enorme zegeviering waarin dat je voelt van oké, okay, het vertrouwen neemt ook toe dat ook dat geregeld is dat ook alle praktische dingen om mijn leven in stand te houden dat dat ook gewoon een gevolg is van innerlijke oorzaken van de bloei van de vuren van de samenwerking met de meesters bijvoorbeeld, dat je ziet dat je leven geregeld wordt eigenlijk als je maar opent voor het vertrouwen in de meester of in de meesters, dat je zegt oké okay, mijn hart verlangt naar dienst. Dus ik open mij naar de meesters die alle dienst naar mij toeschuiven en daardoor ervoor zorgen dat ook het leven geregeld wordt. En dat elk leven uh, geleid wordt eigenlijk door die meesters, dat je voelt in uw bewustzijn, de meester is nabij. En de meester zorgt eigenlijk ervoor, als ik dat wens, als ik mij daarvoor open in mijn geestelijke oriëntatie, dat er altijd voor mijn groei gezorgd wordt, dat mijn bloei eigenlijk steeds uh, versnelt wordt, en dat ook alle praktische zaken in het leven daar in het teken van staan, dat dat niet los daarvan staat, dat dat niet zoiets is van, ah ja, in de persoonlijkheidswereld moet ik toch wel blijven mijn zekerheden behouden, want anders zou ook mijn spiritueel pad misschien wel even afgesneden kunnen worden, zo gaat het niet, het is allemaal één geheel natuurlijk. En dat is dat belang van te voelen dat het hogere zelf, uh, een oorzaak is, en de stoffelijke wereld eigenlijk, de, de, een, een wereld van schaduwen eigenlijk, en dat is niet negatief bedoeld, een wereld van uh, uh, verbeelding eigenlijk, van een film eigenlijk als het ware, maar die uh, goddelijk geïnspireerd is, die goddelijk doordrongen is. En dus dat men niet zich blindstaart op de film, maar op het licht dat de film mogelijk maakt, op het licht dat eigenlijk achter de beelden zit, en dat is dus dat hogere zelf in u. Dus dat is een ganse weg natuurlijk en die goddelijke kracht draagt daartoe bij, is een van de aspecten die we zullen uh, exploreren op de weg van onze opgang. Uh, die vaderenergie, die Shiva, de kracht van vernietiging, de heer van de dood. En de dood betekent eigenlijk uh, het vernieuwen, het doen afsterven wat niet langer uh, dient om het leven, het hogere zelf te laten kunnen openbloeien doorheen onze persoonlijkheid. Dus als je processen in deze periode krijgt waarin de begeerte eigenlijk wordt uh, aan de tand gevoeld, waarin je gehechtheden worden uh, blootgesteld en uh, moeten losgelaten worden, weet dan eigenlijk dat de kracht in u aan het toenemen is. Dat je daardoor net kunt zien dat kracht eigenlijk de doelstelling wenst duidelijk te maken en dat die kracht eh, datgene aan het transformeren is wat u eigenlijk nog doet geloven in persoonlijke kracht en daardoor uw eigen goddelijke kracht nog niet ten volle wenst te zien of kan zien eigenlijk. dus het is een genade het is een zegen van uw hogere zelf om in die processen te komen en alles is dus groei er is niets dat u niet bestemd is om te groeien en dat is dan eigenlijk de vreugde van het pad dat je ziet van eigenlijk alles wat er ook maar naar mij toe komt, alles wat ik moet opofferen of alles wat er ook maar mij moeilijk lijkt te schijnen is uiteindelijk bevrijdend is uiteindelijk een weg naar veel meer eigenlijk naar overvloed een leven van overvloed Shambhala wordt het land van overvloed genoemd het is het Jeruzalem eigenlijk in de hemel als het ware het Jeruzalem in de geestelijke wereld is eigenlijk het land van vrede in alles. Waar alles voldaan is, maar op goddelijke wijze, niet op persoonlijke wijze. En dat is natuurlijk een diepe, een diepe herkenning, een erkenning van uh, het leven in elk van ons. Hè. Dat we voelen dat het spiritueel leven een enorme waarde, een enorme schat in zich draagt en dat er op de duur niets meer is dat u daar nog kan van afwenden dat je op de duur zo'n honger voelt zo'n begeerte vanuit de wil dan om die uh, wil te realiseren om die aantrekking van die wilskracht die spirituele wil uw spirituele triade ook te realiseren omdat je weet dat dat het enige is dat van bestaande waarde is van onvergankelijke waarde en dus uh, krijg je een enorme aantrekking natuurlijk. En de meesters staan op uw pad daarin. Als je u wendt naar het hogere, kom je datgene tegen wat in het hogere leeft. Dus wend je u naar het hart uh, in uzelf, dan kom je de meesters tegen die in het hart van de planeet werkzaam zijn, die hun weg hebben afgelegd als mens en uiteindelijk ervoor gekozen hebben om de evolutie van de mensheid te blijven dienen eigenlijk uh, vanuit de uh, spirituele wereld, vanuit de geestelijke energie. En dus, door u te richten op hen, krijg je eigenlijk de zegeningen uh, op uw pad en de steun ook, de ondersteuning, de begeleiding, de uh, liefdevolle mededogende wil eigenlijk waarmee ze u optillen. En dat is een enorme, een enorme realiteit waar je vrij bent om je daarvoor open te stellen of niet natuurlijk je bent daar geheel vrij in uh, dat is niet iets van moeten of zo dus eigenlijk gewoon een verlangen in je hart die zegt uh, dat opwelt eigenlijk omdat je uh, de diepte van het hart begint uh, te beseffen en dat je voelt ah, maar in zulke diepte kan ik alleen maar verder groeien uh, als ik ook uh, de diepte van die meesters begin uh, tot mij te laten komen. Dat je voelt dat dat eigenlijk gewoon een logische schakel is. In, het is als een roltrap, als het ware. Je kunt eigenlijk niet vermijden dat je ze passeert, dat je ze, ver, dat je ze, dat je ze eh, tegenkomt, want eens je op die roltrap gaat staan, ga je niet meer naar beneden. Je kunt misschien even pauzeren, maar uiteindelijk gaat het altijd tot boven gaan. En dus op die wijze eh, ga je ook zien dat eh, als je de weg van je hart begint te gaan, dat je onvermijdelijk de meesters op je pad krijgt en je bent dan helemaal vrij om hen te betrekken in alles wat je doet of niet dus in een van die meesters die eigenlijk op de eerste straal staat die eigenlijk bezig is met de goddelijke kracht te implementeren doorheen alles wat leeft in deze planeet die eigenlijk Shambhala of de shambhala kracht althans wenst uh, dat aspect van shambhala die kracht wenst uh, te openbaren de eerste straal de kosmische kracht wenst te openbaren in de mensheid en ook in alle natuurrijken eigenlijk uh, dat is meester moria meester moria staat of heeft zichzelf gekend gemaakt doorheen de werken doorheen uh, mensen en zo uh, doorheen boeken doorheen telepathische contacten dat hij eigenlijk de meester is die zich in die kracht, kracht gedijdt en eigenlijk uh, het zwaard van de kracht in alles wenst uh, te openbaren dat elk atoom uh, een zwaard in zich draagt en dat dat mag vrijkomen dat dat kan stralen dat die goddelijke wil dat diep vertrouwen dat onfeilbaar vertrouwen uh, in het leven dat eigenlijk het leven zelf is de ervaring van leven is het vertrouwen eigenlijk en dus die onbevreesdheid die daaruit voortkomt, die strijdvaardigheid voor het goede in alles te openbaren, dat is eigenlijk wat meester Moria wenst naar voren te brengen. Moria Khan werd hij in zijn laatste incarnatie genoemd, een Tibetaanse meester toen, maar eigenlijk uh, uh, ook een heel Persische geschiedenis, hij wordt vaak uh, als een perzeer ervaren, of als een Perziër gezien, of in een Perzische context gezien. Uh, en dus hij heeft een enorme geschiedenis van leiderschap achter zich geestelijk leiderschap ook waarin dat je ziet dat alles wat hij wenst te bereiken uh, het implementeren is van meer en meer uh, geestelijk leiderschap in deze wereld, dat hij voortdurend uh, met mensen bezig is met zielen bezig is eigenlijk, met hogere zelven bezig is die uiteindelijk zich wil zijn te openen voor zijn werk zijn, het deel van zijn werk dat hij zich verantwoord voor acht, en dat is dan eigenlijk het implementeren van die kracht in alles, het bekrachtigen in alles, het initiëren in alles, het openbreken van het leven in alles, uh, en dus uh, steeds meer ook uh, de processen van inwijding, het openbreken van het bewustzijn eigenlijk van mensen bespoedigen. Dus hij heeft een ganse innerlijke ashram, als het ware, een innerlijke school, een innerlijke verzameling van zielen, eh, soms wordt dat discipelen genoemd, die uiteindelijk eh, zich zeer sterk met hem verbonden voelen, innerlijk, en die eigenlijk voortdurend zijn onderricht krijgen, innerlijk ook, en ook voortdurend in hun leven geleid worden in hun werk dat een deel is van zijn werk. Uh, de discipline als het ware, de, zij die zich naar de meesters richten, zijn eigenlijk het verlengstuk in de vormwereld uh, voor uh, wat de meesters eigenlijk wensen te realiseren. En dus die wereldvrede is zeker iets waar zij voortdurend mee bezig zijn. Dus die kracht van Moria, de kracht van de... Uh, ja, wordt vaak... Uh, in de woestijn ook uh, gezien. Dus dat die, die te paard eigenlijk. De uh, paard door de woestijn trekkend. Met zijn zwaard en schild uh, gaat hij dan... Uh, innerlijk natuurlijk, uh, op tocht in feite, en belevendigt alles met zijn vuur. Zijn bewustzijn doordringt alle lagen van deze planeet. Dus dat zijn enorme wezens. Hè? Dat is niet zomaar uh, een menselijke vorm. Zij kunnen verschijnen in menselijke vorm. Zij zijn te vo te innerlijk kunnen wij ze wel zien in een menselijke gedaante, maar dat zijn innerlijke beelden van een diepe realiteit natuurlijk en dus die diepe realiteit is dat ze alles in de kosmos eh, sorry alles in de planeet niet in de kosmos alles in de planeet in het planetair bewustzijn eh, beleven te gaan met hun kracht en dus er zijn bepaalde werken, uh, waaronder de Agni Yoga, door Helena Reurig geschreven in een telepathisch contact met meester M, meester Moria. En dus uh, we gaan vandaag even bij zijn kracht stilstaan, bij zijn zegen stilstaan uh, van ons hogere zelf, van de kracht in u, uh, en dus uh, in de verbinding komen met zijn hard met zijn bewustzijn door ons te openen uh, en dus in de groep eigenlijk een punt van contact te betekenen voor moria zijn bewustzijn uh, of je, je persoonlijk of niet persoonlijk aangetrokken voelt, is eigenlijk van geen enkel belang. Het is een wisselwerking in bewustzijn. En zij zijn de broeders van mededogen. Dus zij zullen altijd het bewustzijn zegenen in alle goedheid. Zij zullen altijd het beste met u voor hebben. Beter nog dan dat we zelf kunnen inbeelden, eigenlijk. Dus door ons in groep te verbinden, krijg je eigenlijk een uh, brandpunt voor het bewustzijn van zijn uh, energie, voor zijn kracht en dus ook de zegening doorheen ons bewustzijn en ook naar alle mensen waarmee je verbonden bent. Oké, okay. ik ga eventjes kijken, uh, is dat tot nu wat duidelijk geweest, is dat verhelderend geweest, ja? Oké, okay, moesten er vragen zijn, mag je het altijd laten weten. Mag je altijd onderbreken? Dank dankjewel je wel, Stefan, ik vond het heel verhelderend. Oké, okay, goed, chef, dat, dat is heel goed. Hè? Prachtig, dank u. Ja, oké, okay. goed, hè? dank u. Um, dus dan gaan we eventjes in de verbinding gaan met meester Moria. Uh, ik heb een, een boekje mee van de Agni Yoga. Um, dus een, voorlopig is dat een wijze waarop ik het fijn vind om de meditaties met moda te begeleiden namelijk door een paar van zijn teksten te lezen dus een paar van zijn uitspraken te lezen uh, waarin je eigenlijk doorheen de uitspraken zijn bewustzijn begint te ervaren en dat is de bedoeling dat we intuïtief beginnen voelen en kijken en dat je dus eigenlijk door te luisteren naar zijn woorden door zijn door zijn spraak. Net zoals we eigenlijk bij een handschrift ook de mens kunnen zien, of op zijn minst merken, van uh, dat handschrift is anders dan die zijn handschrift. Dus je vindt een afdruk van die persoon. Ja, dank je. Um, <laughs> dank je. En uh, uh, dus je vindt een afdruk van die persoon in zijn handschriften trouwens als je dat interesseert uh, ik ben dat recentelijk uh, te weten gekomen uh, als je de Moria heeft eigenlijk en nog meesters maar met Kutumi en ook uh, um, er zijn nog meesters denk ik die erbij staan in elk geval Kutumi en Moria zeker uh, er zijn, als je opzoekt van Paul Sinet, dat is eigenlijk een journalist die tijdens de tijd van Blavatsky uh, in contact stond met Moria en die kreeg vaak brieven van Moria uh, door precipitatie. Dus die kwamen uh, vaak gewoon uh, uit de plafond gevallen eigenlijk. Hè. Dus, maar die brieven zijn te vinden in de uh, British, British Library. In the British Library en dus je kunt die, dat zijn uh, verschillende brieven en je kunt die op aanvraag uh, dat mag, dat is niet zo moeilijk maar je kunt die op aanvraag in Londen gaan bekijken uh, en dus dan die hele geschiedenis van die brieven eigenlijk ook gaan bestuderen en uh, de brieven van de Mahatmas noemt dat werk eigenlijk in boekvorm je kunt dat uh, gewoon in uitgetypte vorm zo kopen maar uh, uh, in uh, de oorspronkelijke or teksten vind je in Londen eigenlijk terug moest dat je sterk aantrekken en dus je ziet dan ook de verschillende geschriften van die meesters eigenlijk hè. Uh, maar belangrijker is dus dat we met het bewustzijn achter de woorden van moria verbinden dus ik ga uh, doorheen de meditatie van tijd tot tijd een tekstje voorlezen zodanig dat zijn bewustzijn zich steeds meer aantoont, zich steeds meer aandient in ons groepsbewustzijn So if just uh...